...negende geworden. Daarmee kwamen ze net niet in de finale... ...maar plaatsten zich wel voor het WK van volgend jaar in Tokio. En daar kunnen ze deelname aan de Olympische Spelen in Londen in 2012 afdwingen. Het weer vanochtend is het fris. Er is lokaal kans op mist. Het binnenland zonnig. Geleidelijk raakt het bewolkt. Vanmiddag gaat het regenen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 11 graden. Ook morgen veel buien en veel wind. Dit was het.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het, het al 20 jaar En jij beleefd jij het ZFM het. in 2010 Al 20 jaar live ZFM nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag Who let the dogs out Who let the dogs out When the party was nice, the party was bumping Hey ja, joh. And everybody having a bond.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 Myself, I man, no get angry. Hey, yo. Two the girls calling them canine. Hey, yo. But they tell me, hey, man, start up the party. Who put a woman in front and a man behind? I have a woman shout out. Who let the dogs out? Get back, you flee, invest in mongrel. Will if I am a dog, the party is on. I gotta get my book on my mind and gone. Do you see the ropes coming from my eye? Walking to the prison, did you mind to bring him down? Me and my white sock, short, and Gansy, Gala, any color of do. I think I knew that's why they call. Me. Nou, er hoort eigenlijk een uh, verhaaltje bij, hè, bij deze plaats. <laughs> Als je zo naar mijn hand kijkt, uh, Albert-Jan, dan uh, weet je hoe laat het is. <laughs> je hoorde, hoe de De single van de Bahamans. Voor Zandvoort en de regio. En dat was alweer het eerste plaatje in uh, een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag, Albert-Jan, en goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, luisteraars, en goedemiddag, Rob. Ja, al nou, ou, gouden oude bezetting weer, hè? Ja, dat dacht ik ook. Dat is weer een hele tijd het was geleden. Even, het was even een beetje, jongen, een beetje jongen, schuiven jongen. en jongen. doen. Maar we zijn weer complete luisteraars, dus we gaan er weer drie uur live tegenaan. We zijn er weer. We zijn er weer. En uh, ja, afgelopen weekend stond natuurlijk helemaal nog ja, vol bol van de activiteiten in het dorp. Zoals het rondje dorp is er geweest, het tweede wooncafé was er. Er was schitterende Gregoriaanse muziek in de protestantse kerk en de finale races. Daarentegen is dit voor mijn gevoel het eerste wat rustigere weekend in Zandvoort sinds tijden. Maar dat neemt niet weg. We hebben de evenementenagenda rond de klok van half vier. De filmagenda rond de klok van vijf, kwart voor vier. Uiteraard het weerbericht om half drie. Helaas zonder onze gouden oude Lex. Lex is even weg. Lex is even met maar de Maar dat gunnen we hem natuurlijk van harte. Maar wij, wij zullen ons best doen. Al wellicht dat het niet zo accuraat, accuraat zal zijn als hij het doet. Maar wij doen ons best. Half drie het weerbericht. Voor de rest nog wat, uh, verder nog wat uh, nieuwtjes uit het dorp en rond het dorp. En uh, ook nog internationaal sportnieuws. En we gaan natuurlijk om half drie live naar onze verslaggever Joop van Nes. Want die is als verslaggever aanwezig bij SV Zandvoort tegen Jong Hercules. De heren uit Beverwijk. De heren uit Beverwijk. Nieuw in de competitie trouwens. Dus. Nou, zou ze nou eindelijk eens een keer drie punten halen? Nou, het moet toch lukken. Ik hoop dat Joop nou eindelijk eens een keer een leuke wedstrijd krijgt. Want hij heeft de laatste week heeft hij veel pech, hè? Ja zeker, Goh, dus, dat uh, gaat niet helemaal goed We gaan hopen dat hij uh, nou eens een keer een, een leuke wedstrijd heeft En dat S.V. Zandvoort drie punten mee naar huis kan nemen En natuurlijk hebben we veel muziek Ja we hebben een mooi systeem, even kijken of er wat uitkomt ook Ja Ja daar komt wat uit Nou dat was niet het plaatje wat gepland was maar... <lacht> <lacht> okay. Hij is wel leuk om te draaien <lacht> I'm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 Zo, lekker stevig plaatje bij Softop Zaterdag. De Eric Clapton, samen met Steve Winwood en Cocaine. welkom kom je nee. daar nou weer op om die plaat te draaien, Albert-Jan? Ja, nou ja, stem. dat komt door dat nieuwe systeem wat we dus zometeen weer gaan afsluiten. Want we gaan gewoon weer terug op ons oude wetse systeem. Toch wel, hè? Toch, Toch wel. wel. Maar ja, dit, de afgelopen week natuurlijk, hè, kwam er veel vaak... Dit werd, dit uh, Cocaine-nummer, uh, tenminste, dat, de naam werd veel gebruikt... ...in het kader van onze Jury van Gelder. Dus uh, vandaar dat nummertje. Oké. Okay. Even... Zeg, weet je trouwens dat de herfstvakantie is begonnen? Hij is begonnen, hè? Ja. Maar nog niet in deze regio. Volgende week. Volgende week. Maar heb je, ik, ik las dat toevallig in de krant. Maar er was er wellicht een file gisteren van 350 kilometer. 350 kilometer. Welk gebied heeft trouwens vakantie, nu? Uh, Goeie vraag. Even kijken. Zal dat het zuiden Totale zijn? Totale lengte van 350 kilometer. Pas na het begin van de avond namen de files langzaam af. De Druk te concentreren zich vooral in de Randstad, rond Utrecht, in Brabant op de A2. Dus het zal wel in Limburg uh, zijn. Die zullen we wel vakantie hebben. Oké. Okay, maar nou. goed, dan gelijk vakantie en dan gelijk in de auto springen. Wacht nou één nachtje, dan kan je rustig rijden. Ja, maar ze willen elke dag meenemen natuurlijk. Nou oké, okay, maar ik ga, niet 300, ik ga niet, echt niet in de files daar nou. Hoor. Nee, dat heb ik ook gezien. Je zou mij elke dag voor je werk moeten doen. Dan word je toch ook helemaal gek. Ja. Is, dus ik zou een baantje dichtbij zoeken dan. Ja, dat heb je ook gedaan. He? Heb ik ook ja, gedaan, ik maar ik ook. uitstekend. Twintig Mooi minuten rijden rij en ik ben ter plekke. 1 dus minuut lopen en dan ben ik minuut. Kijk, jij doet het weer beter. <laughs> <laughs> Hier is Kandaal om Rosie. Spider Murphy King. Konjunktur die ganze Nacht. En draußen im Hotel Lamour langweilen zich die Damen nu. bei jeder ding die Seen zu quält. Ganz einfach, wo was uh, Billy Joel en de uh, Uptown Girl. Ja, zo is het net. Ja, je moet even, even die schuif dichtgooien. Ik weet nou precies uh, wat het probleem is. Ja? ja. Nee, maar lossen wil. wel. Nou ja, je bent geen vakantie geweest. Ik neem het je niet kwalijk. Ik bedoel, je moet er even rustig op. Nee, weer nee, nee, nee, nee, daar gaat het helemaal niet om. Okay. Een technisch probleempje. Oké. Okay. Uh, mag ik alvast uh, met mijn eerste berichtje beginnen? Ja, natuurlijk. En dat uh, gaat over muziek. En wel, uh, de bluesliefhebbers onder ons uh, zijn morgen, uh, dan heb ik het over 17 oktober, van harte welkom bij Club Nautique. Want niemand minder dan de legendarische bluesgitarist Big Monty Atmoodsen treedt daarop. Deze Amerikaanse muzikus speelde op de bühne onder meer met de grote namen als Johnny Lee Hooker, Johnny Winter en Buddy Guy. Big Monty kwam in 1993 naar Nederland... nadat hij een platencontract tekende bij Munich Records in Amsterdam. Hij toerde veel door Europa... waardoor hij een grote schare aan vaste fans aan zich wist te binden. Het concert van Big Monty begint uh, zondag om half negen... Kaarten, 10 euro voor het optreden of 40 euro voor optreden... plus een drie-gangen-diner, zijn te bestellen via... en dan komt er een telefoonnummer, pen en papier... 571-5707. Of via e-mail clubnotiek-apenstaartje-gmail.com. Dus de bluesliefhebbers onder ons zitten morgenavond gebakken... Letterlijk een kijk, kijk Bij Club Nautique vanaf half negen. Big Monty. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. En wij gaan door met de muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Hier is Maroon 5. En die oh zo lekkere plaats van hun heet Misery.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 De Salvo Radio hoor je de singel van Adele en Cold Shoulder. Alweer van enige tijd geleden. Nou, ik las in de krant dat vorige week zaterdag een pal is aangehouden hier in Salvo. Ja. Nou, had nog een flinke straf openstaan, Albert Jan. Daar is wel van. Hij mocht 13 jaar gevangenis. 13 dagen, oh. 13 jaar, 13 <laughs> dagen gevangenisstraf nog uitzitten. Oké. Okay. Nou, dus hij mocht brommen. Hij mocht brommen. Ja. Hij mocht brommen. Hij werd aangehouden en helaas. Kom maar. meteen mee naar het bureau in Haarlem. Oké. Okay. Heb je nog wat meegekregen van het Rondje Dorp? Was het was, was, was, was zo'n ge geweldig feest? Ja, was het was een ge gezellig feestje joh. Als dat oh. uh, in de krant stond? Dus gewoon uh, een heerlijk sfeer in uh, alle deelnemende cafés en daaromheen ja. gewoon geweldig. Oké. Okay. Nou, dus dat gaat uh, dus volgend jaar. volgend jaar hebben we zeker uiteraard. weer een Rondje Dorp. Hebben we al van uh, Rond Brouwer gehoord. Dus... Ja. Nou ja, en natuurlijk hadden we de afgelopen tijd ook wat, wat, wat minder prettige berichten. En een daarvan was uh, een, uh, het ...ons ontvallen van Solomon Burke. En Solomon Burke, zegt jou dat wat? Ja, die met de Bluff uh, samen zongen. Die, die, die, die de, de, de, dijk, de dijk. De, de dijk. dijk. De dijk. Heel, nee, niet met Bluff, hè? Nee, nee, nee, nee geen de Bluff. Dijk. <laughs> maar uh, nee, een paar jaar geleden zag ik hem op het North sea Jazz Festival. En het was natuurlijk een, een icoon. En de man was breder dan de breedste stoel die maar gemaakt kon worden. Maar eh, ja, hij verdiende zijn, zijn brood aanvankelijk als een prediker. Maar werd in 1960 ontdekt door producer Jerry Wexler. Met wie hij grote successen boekte met hits als Everybody Needs Somebody To Love. Door velen natuurlijk gecoverd ge en Cry To Me. Hij speelde als soul-pionier bovendien. Net als alle andere legendes als Sam Cooke en Otis Redding. Een belangrijke rol in de emancipatie van zwart Amerika. En werd daarvoor ook geëerd met een opname in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Als herinnering aan Solomon Burke, nu: uh, Everybody Needs Somebody to Love in de uitvoering van The Blues Brothers.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 Dan krijg je toch echt zin in de zon, hè? En in, in de zomer en in het mooie weer. Nou, we moeten daar waarschijnlijk binnenkort een hele tijd op wachten. Maar je komt net uit Turkije met dat mooie weer. Ik had er eigenlijk moeten blijven zitten, Albert Jan. Yes. Ja. Want wat een week achter de rug. Tjonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Stapels om mijn werk die op me lagen te wachten. Je ja, kent het dus... allemaal wel. Ja, er... Als je op vakantie bent, in één keer grote stapels op je bureau. Hoe, hoeveel e-mailtjes e had je nou? Uh... Nou, de e-mails uh, vielen mee, gelukkig. Viel dat mee? Maar de stapels waren des te groter. Zo van maar goed. Het, zo van het, dit zijn te moeilijke dossiers. Die leggen we vast klaar voor voorop als hij terug is van vakantie. Dat bedoel ik. Maar ze zijn Fry. bijna weer uh, weggewerkt. Fraai. Ik woensdag nog een lief hondje tegen. Ik denk even aanhalen, weet je wel. Ja. Die vond mijn vingers enorm lekker. Dus nou, hap. Hap, slik. En okay. niet weg. Weet je wat voor soort honden het was? Nee, geen wat idee. Wie u... weet ook. Ja, jaargang. Ja, gang. <laughs> <laughs> Ouds, net als dus, de baas in. <laughs> wat, zei die, wat, zei die, wat zei die eigenaar dan? Niet van uh, niet aaien, want uh, hij is. Ja, sorry, ik had hem moeten zeggen dat je hem niet mag aaien, want dan grijpt hij je hand. Ja, dat heb ik gemerkt, ja. <laughs> Was ik heel blij mee. Onder het motto: liever laat dan nooit. Ja, nou. dat... <laughs> Maar jij zegt: voorkomen is beter dan genezen, zeggen ze altijd. Hè? Ah, dus, okay. uh, nou ja, we gaan kijken naar het weerbericht, Albert-Jan. Ja, en dat. Het... Ja, we hebben een jingle. Ja, er hoort zo. natuurlijk wel de jingle bij. Nou, ga je gang. Mag ik? Het weerbericht met Albert Jan Vos. Het nou, was natuurlijk bloed, zweet en tranen. Want ja, Lex is met recess en uh, nu moeten we het zelf helemaal uitpluizen. Nou, ik heb grafieken gezien die ik nog nooit gezien heb. Nee. Maar goed, ik heb het geprobeerd. En uh, nou ja, na de regen van gisteren schijnt vandaag volop de zon. Uh, de noordoostelijke wind is duidelijk aanwezig en is over landmatig tot vrij krachtig. Kracht 4 tot 5 aan zee. Windkracht Aan zee zelfs tot 6 En de temperatuur komt vandaag uit op maximaal 11 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder. En bij een naarmatig afnemende noordoostelijke wind daalt de temperatuur flink naar waarden 1 of twee graden boven het vriespunt. Dus dames en heren, autobezitters, begin maar vast weer met antivriezen in je ruiterspunt. Oh Broeien, ja, ja, Niet heel onbelangrijk. Blijf nu nog dus even boven het vriespunt. Met natuurlijk een grote kans op vorst aan de grond. Daar heb je hem al. Morgen profiteren we van een uitloper van het hoge drukgebied. En daardoor is het prachtig herfstweer met veel zonneschijn. Dus een strandwandeling zit er dik in. Het blijft overal droog en het wordt in de middag maximaal 10 graden. De wind waait matig uit het noordoosten. Zondagavond en maandagnacht is het ook helder en koelt het weer flink af naar waarden van rond de 2 en 3 graden. De wind gaat uit het zuidwesten waaien en neemt in de loop van de nacht geleidelijk toe naar matig. En maandag nadert er vanuit het westen een koufront front en daardoor neemt de bewolking geleidelijk weer toe. En vooral in de middag valt er wat lichte regen. De matige tot krachtige zuidwestelijke wind draait naar het westen en de temperatuur stijgt naar maximaal 11 graden. Maandagavond en dinsdagnacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. De westelijke wind draait... Verder door naar het noordwesten en is matig over land kracht 4 en krachtig aan zee windkracht 6. De temperatuur gaat naar beneden van een, naar een graad of 7. Dinsdag schijnt wederom geregeld de zon, maar het draait voornamelijk om buien en deze buien kunnen gepaard gaan met onweer. De noordwestelijke wind waait matig tot krachtig en de temperatuur stijgt naar maximaal 11 graden. De rest van de week is het wisselvallig herfstweer. Naast geregeld zonneschijn draait het voornamelijk om buien... en deze buien kunnen aanvankelijk nog gepaard gaan met onweer. De wind waait uit het noordwesten, later in de week uit het zuidwesten... en is overland meest matig en aan de zee regelmatig krachtig van kracht. En de temperatuur stijgt in de middag naar een graad of 10 maar in ieder geval, uh, luisteraars, morgen ideaal strandweer, lekkere wandeling. Ja, de winter komt er weer echt aan, Albert-Jan. Ja, maar het is prachtig weer. Het is wel prachtig weer, zeker weten. Maar als je met de auto gaat, denk aan afgelopen winter. Het was glibberen en glijden op de wegen. Ja. Ze hadden te weinig pekel om de wegen sneeuwvrij te houden. En dat heb ik gemerkt, hoor, verleden jaar met mijn auto. Dus dit jaar ga ik zeker de winterbanden erop zetten. Heel verstandig. Ja, dat dacht ik ook. En doe dat vooral ook, want bij een graadje of tien rijden ze al veel beter. En ook als het gaat regenen, dan heb je daar voordeel aan. Hoe stop the rain? <laughs> nou, daar gaat het volgende praatje over. <laughs> I'm feeling the lost and then I feel alive. en de muziek van Carol Emerald op de Zandvoortse radio. Je de Dead Man. En over Dead Man gesproken, dat is uiteraard uh, Joop Veris. Hij staat bij de wedstrijd van vanmiddag. SV Zandvoort tegen Jong Herkelus. Goedemiddag, Joop. Goedemiddag, heren in de studio. En uiteraard ook uh, luisteraars thuis. Ja, een hele belangrijke wedstrijd voor Zandvoort. Zandvoort tegen Jong Herkelus. Want Jong Herkelus staat één punt boven Zandvoort... twee plaatsen hoger. En dit gaat gewoon keihard om de rode lamparen... Uh, vanmiddag moet ook nog gespeeld worden... Haarlem-Kennemeland, die moet tegen DVVH de nummer 2. Dus ik mag ervan uitgaan dat die niet zullen winnen. Maar soms moet hier keihard punten gaan pakken. En daar zijn ze heel druk mee bezig. Want al in de zevende minuut... En we spelen nu overigens 14e minuut... Uh, kwam Sansford al voorsprong. Een hele mooie aanval. Hey. Op de kwam de bal bij Maurice Mol. Die draaide zich om. We gaan in de... Ja, en, en dat was uh, Joop voor Nou, De verbinding is uh, eventjes uh, verbroken. Hij is er alweer. Joop, ben je er nog? Ja. Ja, oké, okay, je was even oh, je weg. Ik heb nog niks gehoord dus eigenlijk, als het ware. Nou, jawel hoor. Ja, Alleen, het laatste, ja, alleen het laatste gedeelte hebben we even gemist. Je, maar je hebt wel meegekregen dat we meteen nog staan. Ja. Ja, ja. ja, dat wel, gelukkig. Dat is alle allerbelangrijkste. Dat voor. dacht ja. ik ook, ja. Ja, ja, ja. Goed, nou goed. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja, moet mij nou. ja, daar, daar moet ik helemaal tegen. Ehm... Uh, Jong Reiklus is nu wat, wat meer uh, druk aan het, op het doel van uh, keeper George Wiet aan het zitten. Opnieuw is Fett niet aanwezig, nog steeds geblesseerd. En er zijn nog veel meer geblesseerden, want er staat weer een heel ander team staat er hier in het veld. Met onder andere in de spits uh, Butwater. De jongen die eigenlijk uh, de hele seizoen tot nu toe in de tweede helft al heeft gespeeld. Maar nu door. Uh, uh, uh, Sander Rittinger, de vervanger van Pieter Keur, want die, die is nog steeds niet aanwezig. Dat zal nog wel een hele gaan duren trouwens ook. Die is door Sander Rittinger. Uh, uiteraard de samenspraak. Is hij naar het eerste overgeheveld. Stijn Stobbelaar is weer terug. <coughs> dat betekent dat we een vrij sterke verdediging hebben. Hemko Loosje staat ook in de verdediging. En die, uh, die is ook uh, wel een, weer een paar weken uh, uit de relatie geweest. Maar nu ook weer terug. En Zandvoort begint zo langzamerhand weer op te krabbelen uit het hele diepe dal. Waar ze in hebben gezeten. Waar, wat betreft de blessures. Als je nou nagaat dat ze maar uh, elf man hebben voor dit uh, eerste elfstal. Op dit moment. En uh, dat er uh, nog drie jongens van de tweede op de bank zitten. Ja, dat wil toch wel zeggen dat, uh, dat het toch behoorlijk zuren zijn en laten we hopen dat dat binnenkort afval is. Een vrije schop voor uh, Jong Hercules op de ter hoogte van de 5-meter-lijn van uh, SV Zandvoort. Aan uh, van Zandvoort gezien aan de linkerkant van het veld wordt met links linkse kant dus een zijn inswinger alles van Zandvoort op Bidwatena. Die staat op de helft van Zandvoort. Deze bal gaat uh, voorbij het doel en over de achterlijn. En dat uh, betekent dus dat uh, Joris Smit die bal kan inbrengen. En dat doet hij naar Bas Lemmers. Lemmers aan de rechterkant, uiteraard. Want Lemmers is uh, de, de rechte vleugelverdediger. En die kan een uh, lekker meters maken met de bal aan de voet. Geeft nu een diepe paas op water. Kan die erbij komen? Nee, die kan die niet bij komen. Het is een klein manneke. Hij mist dus ook deze kopbal. Hij uh, is wel erg snel. Hij is erg handig met de bal ook. En uh, dan laten we hopen dat hij het verschil kan maken vanmiddag. ...voor Zandvoort. Uh, nogmaals, we, hebben nu, uh, we zitten nu in de 17e minuut. Zandvoort leidt met 1-0. En graag kom ik straks weer bij je terug... ...om te kijken of we nog verder kunnen komen. Nou, dat zijn weer goede berichten van Jauph Een voorsprong voor SV Zandvoort. En straks gaan we weer verder met het vervolg van de wedstrijd. Eerst weer wat Muziek. Hier is Dan Hartman. En I can dream about you.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 Single van uh, Amy Warnhaus. En Valerie. Bij Zomvoort op zaterdag uiteraard. Waar de zon bijna altijd scheidt, Albert Zo is het ja, ja, toch? Mijn weerbericht is uh, toch goed, hè? Dat dacht ik ook. Ik bedoel, al bloed, zweet en tranen is niet voor niets geweest. Ik denk, uh, wie staat er nou boven op het dak daar uh, bij de verspijk in de buurt? Ja, ik, ik, nou, ik, ik, nou, Dat ik, was ik, jij, hè? Zat er iets schotels plaatsen. En ja. Ja. Ja. Lex, zei, Lex vertelde dat toen op vakantie ja. was in dat interview. Hoe die begonnen was met een schotel en met dit en met dat. Ik denk, nou, dat kan ik ook. Dus ja. Nou, maar ik heb ook gelijk, dus... Uh, dus wat dat betreft, het werkt uitstekend. Helemaal goed. Hey, even iets anders. Heb jij, bedoel, we hebben nu eindelijk een kabinet, hè? Gelukkig wel. Maar het eerste, eerste incidentje heeft zich alweer voorgedaan. Want de kersverse staatssecretaris van Volksgezondheid, Marlies Veldhuizen van Zanten, heeft naast de Nederlandse ook de Zweedse nationaliteit. Ja, ja. Ik hoorde zoiets, dus het, gaat ze die afstaan? Het, de, het uh, dubbele paspoort is in, interessant omdat de PVV van Geert Wilders dit eerder onacceptabel heeft genoemd voor bewindvoerders. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid bevestigt inderdaad dat Veldhuizen van Zanten een Zweeds paspoort heeft. De CDA-politica werd in 1953 geboren in Göteborg onder de meisjesnaam Hilner. Zowel de fractievoorzitter van de CDA als de formateur is daarvan op de hoogte gesteld. Beiden beoordeelden dat het geen bezwaar was, aldus de zegsman. Het is onduidelijk of Wilders is geïnformeerd over de dubbele nationaliteit van de bewindsvrouw. Nou. Wordt vervolgd. Oké, okay, nou we houden het uh, natuurlijk in de gaten. Hoe lang gaan ze het volhouden, dit, uh, deze regering? Ja, ik ben uh, erg benieuwd. Een jaar of vier moet wel lukken. Hè, maar over het, over, het al, vier... over het algemeen zijn de reacties toch redelijk positief? Dat dacht ik ook. Eh, af, afhankelijk van het feit dat er maar drie dames uh, uh, deel uitmaken. Maar je hebt het nog niet gevoeld in de portemonnee. Dat komt nog wel. Nou, oh, dat gaan we zeker voelen. Dat, dat gaan we zeker algemeen. voelen. Dus, uh... Maar goed, ze gaan eerst uh, de alle, alle gemeente, uh, gemeentes bijlangs en kijken waar ze zelf kunnen bezuinigen. En uh, dan uh, zullen wij daarna ongetwijfeld aan de beurt zijn. Oké, okay, nou we houden het in de gaten. Zometeen het volgende uur alweer van uh, dit programma. Tijd vliegt, hè. De tijd vliegt voorbij. En uiteraard daarin uh, aandacht voor de voetbalwedstrijd van vandaag. SV en ze staan 1-0 voor. Ze, ze staan voor. Nou, ze staan voor. Ze staan voor. 1-0 voor inderdaad. Uh, S.V. Zonvoort tegen Jong Hercules. Zo dadelijk in uur 2 het vervolg van die wedstrijd. En uiteraard nog veel meer. Graag tot zo.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 De wethouders vinden dat het kabinet onder meer moet kiezen tussen of 200 miljoen euro bezuinigen... of het verhogen van het BTW-tarief op entreekaartjes. De invoeren van beide maatregelen zou de, zou de sector onevenredig hard treffen, schrijven de wethouders. De gemeentes stellen voor om een commissie in te stellen die het hele cultuurbeleid onder de loep gaat nemen. Philips heeft het in het derde kwartaal beter gedaan dan verwacht. De netto winst van het elektronica-concern bedroeg 524 miljoen euro tegenover 176 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Analisten hadden gerekend op een winst van bijna 350 miljoen. De omzet steeg zowat 10 procent op jaarbasis. Philips-topman Kleisterlee zegt dat met name de afdelingen... gezondheidszorg en verlichting een goed kwartaal achter de rug hebben. Eelco Blok wordt de nieuwe topman van KPN. Hij volgt volgend jaar april bestuursvoorzitter Art Ad Scheepbouwer op... Blok heeft bij KPN verschillende hoge functies gehad en zit sinds 2004 in de raad van bestuur. Scheepsbouwer heeft veel vertrouwen in zijn opvolger. Hij verwacht dat KPN onder Bloks leiding succesvol zal blijven. Scheepsbouwer is, is volgend jaar precies tien jaar bestuursvoorzitter van KPN. De tyfoon Meghi heeft het noorden van de Filipijnen bereikt. Duizenden mensen zijn vanwege overstromingen geëvacueerd. Een man